Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Leraren moeten beter worden verspreid over scholen om de tekorten tegen te gaan, dat zegt de onderwijsraad. Nu is het zo dat sommige scholen een groot tekort hebben, terwijl anderen daar geen last van hebben. Vooral kwetsbare leerlingen zijn hiervan de dupe, daardoor ontstaan er ongelijke kansen, waarschuwt de raad. Politici zijn boos over een bericht op social media met daarin telefoonnummers van CDA'ers. Ik vind het echt buiten alle orde. Ik ben er zo boos om. En als je aan Kamerleden zit, dan zit je aan ons allemaal. Want wij kunnen niet functioneren als wij bedreigd of geïntimideerd worden. In het bericht staat, kan je niet naar Den Haag, maar wil je wel iets nuttigs doen? De druk mag worden opgevoerd bij het CDA. En vandaag gaan boeren namelijk weer met trekkers naar Den Haag... waar verder wordt gedebatteerd over het geklapte landbouwakkoord van vorige week... Hulpdiensten in Amsterdam zijn de afgelopen twee weken in de problemen gekomen door een experiment in de stad. Een belangrijke straat is deels afgesloten om te kijken of er minder auto's het centrum ingaan. Maar ambulances en brandweerwagens met sirenes mochten meerdere keren niet meteen doorrijden en moesten een heel stuk omrijden. En de inzamelingsactie voor de ondernemers in het afgebrande pand gisteren in Rotterdam gaat als een speer. De teller staat op dik drie ton en dat is al meer dan de helft van het streefbedrag. Dat moet, doet wel wat met de ondernemers waarvan de meesten alles kwijt zijn. Ja, de hele dag gebeld met uh, allemaal mensen die uh, steun willen betuigen, iets willen betekenen, een rol willen spelen. En uh, het is echt... echt... Heel bijzonder en hartverwarmend om dat allemaal te zien. En de aanleiding is echt kut. Ja, er komt ook nog een Benefietconcert... waarvan de opbrengst volledig naar die ondernemers gaat. En het weer nog een grijze dag... met zeker vanmiddag ook wat buien. In Limburg is er daarbij kans op onweer. Het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwe De Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort.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 Show Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord, ik breng mezelf ertussen door. Oh mijn god, wat is het gloor, het lijkt hier wel op Jordi's Shore. Elke keer dezelfde diepjes, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog, de plek, mijn resultaat in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 maar als ik één wens had, had ik gewest dat ik gewoon in mijn nest lag In plaats van om zes uur in de snackbar wow. Maar fuck het, we leven, dus bestel nog één En hey, hier staan we dan Mijn ruggen graad en ik Mijn bier is geslagen, Ik drink pakken zonder bricht Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis Mijn ruggen graad, mijn ruggen graad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 Van de sigaretten, maar groen nieuwe witte over hem, maar ruhe, gaat er Loop maar wat mee te blijven, want ik tot de looienzen. -E. Want in de polenzen, ruhe, gaat er niet. Ik... Zomer op CFM. M hoor, hoor je nu overal, Ieder en nu overal, ieder etmaal weer. Zie right? M No se puede complacer a tu mundo, a tu mundo. I'm so happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, esta vida, cuando happy, te happy, y cuando no, te olvida. happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, ZANG En de regio. Goedemorgen de hoofdpunten van het NOS Journaal. Verkopers van energie- of internetcontracten mogen mensen aan de deur straks niet meer vragen om meteen een handtekening te zetten. Klanten moeten de tijd krijgen om na te denken. Het kabinet wil voorkomen dat kwetsbare mensen aan de deur onder druk worden gezet. In Franse steden, waaronder Parijs, waren vannacht opnieuw rellen. Dat was naar aanleiding van de dood van een jongen van 17. Die werd dinsdag bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. CDA-politici zijn boos om een bericht op sociale media met telefoonnummers van partijleden. Bij het bericht staat een foto van Farmers Defence Force-leider Mark van den Oever. Die zegt dat hij er niks mee te maken heeft. En het weer bewolkt vooral in de middag buien. In Limburg is kans op onweer en het wordt zo'n 23 graden.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 is four Asking Rhea, who is it? Is it true? Taking off every weekend, you and I and our feelings, 'cause the high's so much better with you.